In het kader van De Maand van het Spannende Boek brengt Radio 5U deze week elke werkdag een aflevering van Betrapt door Elisabeth George voor radiobewerkt door Thomas Verbocht en vormgegeven door Matwijn in opdracht van de VPRO. Douglas Armstrong had een helderziende bezocht die hem vertelde dat zich binnenkort... een ingrijpende gebeurtenis in zijn leven zou voordoen. Al gauw wist hij dat het om Donna ging. Zijn derde vrouw, die veel jonger was dan hij. Ze bedroog hem. Daarvan was hij overtuigd. En hij schakelde een detectivebureau in. en Sun, gevestigd op Balboa Island. En hij had een afspraak gemaakt... Daarom was Douglas Armstrong tegen het einde van de ochtend op Main Street 107B. Op de hoek van een steeg. Een huis met een verweerde koperen deurknop. En die deur zat tot zijn ergernis op slot. Hij wilde niet te veel tijd aan Cowley en zijn besteden. Alles was al erg genoeg. Hij liep naar zijn auto toen een man in een kaki kleurig park naderde. Bijna kinderlijk lurpte hij aan een rietje dat in een pakje sinaasappelsap stakt. Hij had dun haar en een door zonlicht verweerd gezicht. Hij hinkte een beetje. Hij moest ver in de zestig zijn. Ben jij Cowley? Bent u armstel? Ja. Uh, moet je horen, ik heb niet veel tijd. Dus... Dat heeft niemand, beste man. Uh, ergens zitten. Ik kijk graag even rond. Uh, geef een minuutje. Rheumatiek. Ik probeer het onder de duim te houden met teunisbloemenolie. Wilt u er ook een paar? Nee, maar zo gezond als het vis. Nu heeft vast het weer allemaal meegemaakt. Meneer Reuma, ja. En uh, mijn kont heeft het een en ander meegemaakt. Komt kont Ja. Dat soort rottigheid gebeurt. Wat kan ik voor u doen, meneer Armstrong? M mijn vrouw. Uw vrouw? Ja. Ze heeft misschien... Ik denk dat ze... Waar is uw zoon? Pardon? Er staat Cowley Son op de deur, maar ik zie maar één bureau. Dood. Doodgereden door een dronkelap. Op Ortega Highway. Sorry. Zoals ik al zei... ...dat soort rottegeet gebeurt. En... Uh... Met wat voor soort rottigheid zit u? Is dat uw vrouw? Nee, daar. Die, die foto. Al veertig jaar. Maureen Hens. Ik ben aan mijn derde bezig. Hoe lukt het u om een veertig jaar met één vrouw uit te houden? Oeh. Dat heeft toch niet genoeg. Waarom vrouw? Waarom vrouw? Ik uh, denk dat ze een verhouding heeft. Hmm. Ik wil weten of ik gelijk heb. Ik wil weten wie het is. Waarom denkt u dat ze een verhouding heeft? Ja, waarom ik dat denk? Verwacht u dat ik met bewijzen kom voordat u de zaak aanneemt? Ik dacht dat het uw taak was. Dat u mij bewijzen levert. Maar u heeft vermoedens. Anders was u hier niet. Wat zijn diepere vermoedens? Ach, uh, uh, ja. ze heeft veel afspraken buiten de deur, meer dan anders. Soms hangt ze snel de telefoon op wanneer ik de kamer binnenkom. Dat soort dingen. En... Ja? Ze heeft een nieuw onderzoek gekocht. Hm. Zwarte lingerie. ...nieuw ondergoed. Ja. Heeft u haar een reden gegeven om u te bedienen? Nee. Nou... ...kijk dan gevraagd, hè. Echtig ja, wel... ...waar waarschijnlijk het algemeen in een buitenechtige relatie aan te gaan... ...als er een echtgenoot is... ...die daar een reden voor geeft. Nou, daar is geen enkele reden. Ik bedrieg haar niet, als u dat bedoelt. Ik zou het niet eens willen. Niet eens kunnen. Dat bedoel ik niet. Hoe oud is ze? Of uh, heeft u het al gezegd? 35. 35, dat is jong. Dat is heel jong. En een man van uw leeftijd. <laughs> bij mannen hebben het niet gemak. Die jonge dingen hebben niet altijd het geduld dat te begrijpen. Nee, ja, Maar zo oud ben ik niet. Ik weet niet hoe oud u... Eh... Vrouwen hebben behoefte. Een wijs man datgene wat er in zijn kruis gebeurt niet met datgene wat er in zijn hart gebeurt. Daar heb ik het helemaal niet over. Misschien ben ik ook wel niet zo wijs. Ik vraag u of u van plan bent mij te helpen. Hm. Weet u zeker dat u hulp wilt? Ik wil de waarheid weten. Met de waarheid kan ik leven. De zekerheid niet. Ik wil gewoon weten waar ik aan toe ben. Goed. Geef het dan maar wat achtergrondinformatie. Wie komen er in aanmerking? Wie? De minnaar te geven over de... nou uh, Mike, die komt eens per week het zwembad schoonmaken. Steve, Steve, ja, is haar assistent. Ze heeft een honderd in Midwest City. Steve helpt haar. Uh, Heb je Jeff, dat is haar privé fitness trainer. met van die voor de hand liggende mannen postbode de, de meter opnemen de postbode de meter opnemen en natuurlijk agenten nog een jongen nog dat lukt Mag ik vaststellen dat u de zaak aanneemt. Ik neem aan dat u een voorschot wilt. Ik heb geen contant geld nodig, meneer Douglas. Natuurlijk. u zeker? Ik heb geen contant geld nodig, meneer Dugleut. Best, uh, u moet dat zelfs. Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben? Hmm. Het is moeilijk te zeggen. Geef een paar dagen. Als iemand heeft... Zal hij uiteindelijk boven water komen? Dat gebeurt altijd. Bedriegt uw vrouw u wel eens? Als ze dat deed, zou ik het waarschijnlijk verdienen. Toen Douglas het bureau van Cowley verliet, was hij het volstrekt oneens met die woorden. Hij verdiende het niet bedrogen te worden. Hij voelde zich woedend worden. De hufte die met zijn vrouw rotzoorde, zou hij met de grond gelijk maken. De middag zon prikte in zijn ogen, het was stil op straat en hoorde alleen de zee. En dat was deel 3 van Betrapt. Elizabeth George, in het kader van de maand van het spannende boek. Speciaal voor radio bewerkt door Thomas Verbocht en vormgegeven door Wijn, in opdracht van de VPRO. De rolverdeling was als volgt. Douglas Armstrong, een zakenman in olie, reniërd Dulder. En Cowley, oude privédetective Jaap Hoogstra. De verteller was Theo de Groot. Techniek Ruud Kars. Wordt vervolgd. Morgen,zelfde tijd.